Iran heeft Nederland beschuldigd van steun aan terroristen. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken... steunt Nederland terreurgroepen die verantwoordelijk zijn voor 12.000 moorden. Hij doelde daarmee op de Volksmujaheddin, een gewelddadige Iraanse verzetsbeweging... waarvan leden als vluchtelingen in West-Europa leven. Iran heeft dit standpunt al eens eerder verkondigd. De woordvoerder maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandse kritiek... op de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bagrami... Hij zei dat Nederland van een drugszaak een mensenrechtenzaak maakt. Volgens hem zijn Nederland en andere landen... vrijhavens voor misdadigers, smokkelaars en terroristen. Nederland heeft vanwege de zaak Bahrami... de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen... en roept de eigen ambassadeur uit Teheran terug. Het aantal faillissementen van bedrijven was in 2010 nog steeds erg hoog. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen er bijna 10.000 bedrijven failliet. Dat is 9% minder dan in 2009... Maar het is nog altijd wel een van de hoogste aantallen faillissementen ooit. Vooral de bouw en de horeca werden hard getroffen. We zien dus in 2010 wel degelijk ook nog de naweeën... van de grote economische teruggang in 2009. Er gingen meer cafés en restaurants failliet. Maar bijvoorbeeld ook zijn er flink wat architectenbureaus, eh, schoenenzaken. Eh, denkt u ook aan winkels in meubels en woninginrichting. Daar zijn er flink aantal zijn over de kop gegaan en het faillissement terechtgekomen. In andere sectoren ging het vorig jaar wel beter dan in 2009. Hogeschool in Holland in Diemen heeft aangifte gedaan van diefstal van tentamens. De directie vindt daarom dat alles overgedaan moet worden. Eerder werd bekend dat studenten van in Holland in Diemen hadden gefraudeerd met tentamens. Het begon met een klein groepje studenten die uiteindelijk aan grote groepen de tentamenopgave doorverkochten. Uiteindelijk ging het opvallen dat veel leerlingen wel erg hoge cijfers haalden. Een van de studenten heeft geen vertrouwen meer in de school en gaat ergens anders naartoe... omdat hij bang is dat een in Holland diploma straks niks meer waard is. Bureau Kredietregistratie wil ervoor zorgen dat mensen via internet kunnen zien hoeveel schulden ze hebben. Nu kunnen mensen dat opvragen via een bank, maar dan moeten ze zich daar eerst legitimeren en allerlei formulieren invullen. Vorig jaar maakten 150.000 mensen gebruik van deze methode. BKR start binnenkort met een pilot voor het opvragen via internet. Als dat goed werkt, gaat het nieuwe systeem eind dit jaar van start. BKR verwacht dat dan veel meer mensen hun schuldenpositie zullen opvragen. De Surinaamse president Boutersen maakt een nationale feestdag... van de dag waarop hij een staatsgreep pleegde. Op 25 februari wordt de militaire koep van 1980 herdacht. Boutersen pleegde de staatsgreep met 15 andere sergeanten. In aanloop naar de herdenking van de machtswisseling... wordt het revolutiemonument opgeknapt en komt er een tentoonstelling. In de speciale herdenkingscommissie zitten twee vertrouwelingen van Bouterse die tijdens de staatsgreep gevangen zaten en door de koeplegers werden bevrijd. Op het Indonesische eiland Java heeft een woedende menigte drie kerken in brand gestoken. De demonstranten gingen de straat op omdat ze de doodstraf eisten van een christelijke man... die pamfletten had verspreid die beledigend waren voor de islam. De rechtbank had de man veroordeeld tot vijf jaar cel. De woedende betogers vonden dat vonnis niet streng genoeg. De Indonesische politie wist de menigte te bedwingen met traangas en waarschuwingsschoten. Het weer in het Zuidoosten, eerst nog bewolking. Op andere plaatsen zonnig en droog. Vanmiddag overal zon. Geleidelijk neemt de wind in kracht af en het wordt 8 graden. Morgen eerst grijs, later zonnig. Vanaf donderdag een toenemende kans op regen. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er staan er nog vier. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, twee kilometer bij Blarikum. De andere kant op richting Amsterdam, 3 bij Hoevelaken... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht 5 kilometer bij Maarse. En de langste staat op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knoopend EMNes en Beeldhoven 7 kilometer. De oorzaak van de file is een aanrijding, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Pas op! Het voordeel stuitert u om de oren bij Expert. Heel veel producten schieten de winkel uit met 10, 15 en 20% korting. U hoort ons goed, tot wel 20% extra korting. Dus waar wacht u nog op? Kom zo snel mogelijk naar Expert en profiteer van procentenkortingen. Van Experts kun je meer verwachten. In 2007 werd het beeld De Denker van Auguste Rodin uit de tuin van het Singermuseum in Laren gestolen en zwaar beschadigd teruggevonden.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 22 tot en met 25 februari in de Rotterdamse Schouwburg. lijst op scapinoballet.nl Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Ik zet goed te pas erin. Er is veel te doen. Bovendien nieuws uit eigen huis. Want VARA-voorzitter Kees Covines treedt met onmiddellijke ingang terug. En daarmee wil hij de weg vrijmaken voor een manager... die de fusie tussen de VARA en BNN gaat begeleiden. Misschien meer straks. U mag ook gaan hardlopen om een bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker. Hoe dat precies in elkaar zit, dat vertelt marathonloper Richard Botram. Over een minuut of tien praat ik met hem. We gaan ook met trein en bus. Volgens de PvdA is het al jaren chaos bij het openbaar vervoer. En dat wordt er volgens die partij niet beter op met al de bezuinigingen... Maar die zijn volgens het CDA juist hard nodig. Kortom, voer voor een joopdebat. En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar veel bejaarden pesten of worden gepest. En dat heeft dan te maken met een teveel aan prikkels in de omgeving van dementerenden. Zometeen schoppen onder de tafel in een zorgcentrum. En wilt u ons zenuwcentrum eens een keertje van dichtbij bekijken? Surf naar degids.fm. Eerst een prangende kwestie. Mogen zogenoemde kitebuggies nog wel het strand op? U weet wel, dat zijn die karretjes die worden voortgetrokken door een vlieger. Vorige week botste op het strand van Iermuiden zo'n buggy tegen een hond. En de hond overleed en haar bezin wil nu dat de karretjes worden geweerd. Ik praat erover met wethouder Ronald Vennick van Velsen. Dat is de gemeente waar hij Muiden deel van uitmaakt. Meneer Vennick, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten. De klok start. Heeft u de verbodsborden al besteld? Nee hoor, wij hebben in 2007 een convenant gesloten met de vereniging. En uh, tot nu toe is dat uh, eigenlijk heel goed gegaan. Welke vereniging, meneer Vennek? Dat is de vereniging van uh, uh, uh, kitebuggy gebruikers, uh, beoefenaars en... Uh, hoe heet het Holland? Kitebuggy Holland. Wie zit er achter u? Uh, dat is uh, een collega van me. Welke collega? Uh, uh, meneer Post. Dag meneer Post. <laughs> en... Uh, ja, eigenlijk uh, is het uh, tot nu toe goed, uh, goed gegaan. Er wordt ook door de politie uh, regelmatig toezicht gehouden. Uh, de die uh, ziet ook hoe de dingen gaan. En de ervaring is dat het goed gaat. Dus ja, wij vinden het ook heel vervelend dat dit gebeurd is uiteraard. Maar de mevrouw van de ongelukte hond zegt juist dat de politie nauwelijks of niet toezicht houdt op het strand. Ja, nou, dat is niet uh, wat ik van de politie begrepen heb. Het is natuurlijk niet zo dat zij er dagelijks zijn, maar zij gaan wel regelmatig kijken. En als het nodig is om uh, daar iets te doen, dan grijpen zij in. Maar over het algemeen hebben we de indruk dat uh, het gebruik van het strand uh, goed, goed, goed gebeurt. Maar er kan dus een ongelukje voorkomen. Nou, uh, liever niet. Uh, daarom hebben we ook bepaalde afspraken gemaakt. En uh, de leden van die vereniging mogen daar ook alleen maar gebruik van maken... als zij uh, die afspraken naleven die die vereniging met ze afgesloten heeft. En kennelijk is dat dit keer niet het geval geweest. Want volgende keer is het geen hond, maar bijvoorbeeld een kind. En dan? Uh, nou, uh, uit, uiteraard vinden wij het ook een uh, ernstig incident. Ik ga ook deze week met die vereniging uh, rond de tafel zitten... om uh, die, die afspraken nog eens goed uh, door te nemen. En ik wil ook de garantie dat dit uh, natuurlijk uh, met die, uh, die uh, beoefenaars doorgesproken wordt en goed afgesproken wordt. Over zit die vereniging er zelf ook heel erg mee in de mago, Dus ze hebben er ook alle belang bij om te zorgen dat dit natuurlijk niet meer gebeurt. Er was windkracht 7 tot 8. Het stormde. Waarom sluit u het strand niet af dan voor kitebuggies? Uh, nou, het zou best kunnen zijn dat dat bijvoorbeeld onderwerp van gesprek is met die vereniging. Uh, uh, want uh, nogmaals, wij willen uh, niet dat dit nog een keer gebeurt. Want uh, daarvoor uh, is de impact veel te groot. En er staat dus niets over in de algemene politieverordening? Uh, nee, we hebben in de vorm van een convenant uh, afspraken gemaakt met die vereniging uh, in 2007. Dat is tot nu toe eigenlijk uh, heel goed verlopen. Ja, misschien uh, is het per ongeluk goed gegaan, hè? Uh, nou, ik, ik, ik denk dat het gewoon goed gegaan is. Ook omdat de meeste van die kitebuggie-servers gewoon zich goed aan de afspraken houden uh, die we met ze gemaakt hebben. En het is ook duidelijk dat in het geval van deze persoon hij uh, zich niet goed aan de regels gehouden heeft. Nee, maar je hebt het niet aan de hand met Storm, hè? Je wijt alle kanten op, ja. ook kitebuggies. Nou ja, het is in ieder geval duidelijk dat we goed moeten kijken... of er bepaalde condities zijn waarvan we zeggen, ja, dan mag het niet. Uh, maar dat moeten we dus met die vereniging willen we dat in eerste instantie uh, afspreken. Nou zie ik op de foto in het AD, waar we dit onderwerp aan ontlenen... Hè, dat ja. de honden van de betreffende bazin niet zijn aangeleind. Mag dat eigenlijk wel? Uh, nou, honden die mogen daar uh, wel uh, loslopen. Uh, ik bedoel daarvoor... Hè, dat strand is ook bedoeld, uh, zeker in bepaalde delen van het jaar... Voor alle soorten recreanten. Maar we moeten wel zorgen dat die mensen naast elkaar... Uh, op een veilige manier gebruik kunnen maken van het strand. U zegt naast elkaar misschien een beetje een stukje van elkaar. Is dat niet beter? Nou, er zijn bepaalde afspraken over hoe ver die, uh, die buggy-servers... Uit, uh, uit het strand moeten blijven. Hoeveel? Hoeveel? Ze uh, dus moeten 40 meter van het water afblijven. Dat nou, kennelijk niet gebeurd. Nou ja, en dat is dus bijvoorbeeld iets... Iemand heeft dus gewoon de afspraken en de regels niet goed nageleefd. En uh, nou, daar moeten we met die vereniging opnieuw rond... Uh, de tafel, dat zij dat gewoon goed doen. En nou, maar ik dat bedoel, het, het ene stukje ook... strand reserveren voor de recreanten en de honden en het andere stukje strand voor, voor ja, De, de, de zeg maar Het strand is ook in zones gedeeld, uh, waarin uh, uh, dus er zijn ook zones waar niet uh, uh, die kitebuggies uh, uh, gebruikt mogen dus worden. Dus je bent gewaarschuwd op het moment dat je in die zone komt waar je wordt? Dat in ieder geval. Ik denk ook dat mensen weten dat die sport daar beoefend wordt. Dus anderen hebben ook een verantwoordelijkheid op het moment dat ze in die zone komen waar dat gebeurt. En voor veel mensen is het overigens ook een aantrekkelijk schouwspel natuurlijk. Ja, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat uh, bewijst dit ongeval wel weer. Ronald Vennik, wethouder van de gemeente Velza. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. De mensen ouderen kunnen lastig zijn en soms zelfs...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 Wil u nog koffie? Alsjeblieft. Ja, ik denk. Ik zal eens kijken of er nog wat in de pot zit. De pot Er zit ook niks meer in. Oh, <lacht> nee. Oké, misschien. Ik Riek en mijn man heet Han. En jij heet Jan. Zo is het. Ik kom eens even kijken hoe u hier woont. Ja, geweldig. Ja? Nee. Nee? We zijn er zoveel in de war en die zitten allemaal te roepen. En daar word ik gek van. Ja. Maar ik mag niet naar huis. En u zegt ze roepen allemaal? Hm? Ze roepen. Waarom roepen ze? Ze no. zijn wel plassen. Ze niet plassen. Om het half uur. Dan denk je wel eens, zeker. <laughs> Wordt er wel eens ruzie gemaakt? Ja, ze, ze hebben wel eens uh, een onenigheid met de leiding. Als ze een beetje eigenwijs willen doen. Want er zit er een bij. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Daar is niet mee om te gaan. En wat dus gebeurt er dan? Ja, allemaal dwars. Niet leuk.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 Alleen het lastige is. Wij hebben zo'n heilig geloof in medicatie. Dus als wij zeggen. Nou geef die mensen allemaal maritaline. dan gaan wij vervolgens allemaal willen wij maken. Want we denken. Oh, ze krijgen toch medicijnen. Dus vandaar dat ik er nogal huiverig voor ben. Nou, het is juist de combinatie misschien. Eh, eh, ander en, gedrag. En dat. Ja. ja. Sociaal geriater en docent Anneke van der Plaats. Meer over deze nieuwe manier. van het kijken naar dementie. staat ook in het boek. De wondere wereld van dementie. dat van der Plaats vorig jaar uitbracht. Wanda Jackson, en ik heb het er een tijdje geleden al in de Gids.fm over gehad. Ze leeft nog, ze is 73, ze zingt als een ouwe. <laughs> uh, ze, ze heeft een uh, album opgenomen, dat heet The Party Ain't Over. Dat is geproduceerd door Jack White. En daarop een nummer dat oorspronkelijk is vertolkt door Little Richard. Well, Daar dat heet het nummer van Little Richard. En zo heet ook het nummer van Wonder Jackson. We zijn op de gids.fm, op, op de site zingt ze nog even door. Kennelijk ken ik een langere versie van Rip It Up. Komisch. Dit is de gids.fm. Vara Radio 1. Heel Europa is hier doorgelopen om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Als ik als gezond mens één jaar lang een bijdrage kan leveren... aan mensen die het heel hard nodig hebben, ja, dan denk ik dat ik dat minimaal wel verplicht ben En zo voel ik dat. Twee jaar geleden wordt Richard geconfronteerd met de ziekte van zijn vriendin Elise. Ze overlijdt aan longkanker. Binnen een jaar weet Richard sponsors zover te krijgen... dat hij met een verzorgingsploeg in een camper... 365 dagen lang marathons door heel Europa kan gaan lopen... Dat was een fragment uit een Vandaag van 11 juni 2007 alweer. Marathonloper Richard Botram liep toen een jaar lang iedere dag een marathon door Europa. En hij deed dat om aandacht te vragen voor kanker. Een ziekte waarmee één op de drie mensen te maken krijgt in zijn leven. Zijn vriendin Elise overleed op 37-jarige leeftijd aan kanker. Nu... Vier jaar later loopt hij weer iedere dag een marathon, dit keer dichter bij huis, namelijk op Schiphol. Maar nu even niet, want hij zit hier bij mij in de studio, Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Normaal gesproken loop jij rond deze tijd in jouw Wheel of Energy. Ja, het is wel een beetje wennen, want het zou vandaag dag 116 zijn dat ik nu op dit moment in het wiel zou lopen. Maar de dag is nog lang, dus ik loop in de loop van de middag. Dat is echt een wiel waar je in loopt? Ja, het is een, een loopwiel, uh, ongeveer een diameter van uh, 7 meter, hoogte van 10 meter. En ja, als je, als je het kent van een, uh, vanuit een loopton op de speeltuin, of in de speeltuin vroeger. Zo in een groot formaat en dat bijna tien meter hoog. En dan kan je met een paar mensen naast elkaar lopen? Drie ook. mensen naast elkaar kun je lopen. En zo kunnen we hem in beweging houden. Maar dan moeten die drie mensen wel hetzelfde tempo aanhouden. Want dan is de een boven en de ander beneden natuurlijk. Ja, dan wordt het tuimelen. Of ja, dat is voor het eerst dat de loopsport een teamsport wordt. Dus je past je aan aan de langzaamste loper. En dat spreek je met elkaar af. Hetzelfde dat je met z'n drieën gaat wandelen of hardlopen in de natuur. Dan uh, kan het ook zijn dat de een wat sneller gaat. En dan spreek je gewoon met elkaar af. Dat je langs elkaar blijft lopen. Oh, rustig aan. Ik hou het niet meer bij. Precies. En, en dan dan... Er ook mensen die tussentijds kunnen uitstappen, of moet ja, je dan ook uitstappen? We... nou, dat is, dat is ook een mogelijkheid. Maar het is even gemakkelijker om gewoon uit te stappen. En uh, hou je eventjes vast en dan spring je er zo uit. Of we zetten hem even stil. En dan verdien je geld mee voor je campagne? Het, het, uiteindelijk is het zo dat het een, een deel fundraising is. En uh, geld ermee verdienen vind ik eigenlijk ook wel een beetje een commerciële belading. Maar het is wel zo dat we wel geld ophalen inderdaad. Voor... Dat is toch voor een goed doel. Dus daar mag we toch geld voor verdienen? Ja, nee, inderdaad. En dan uh, moet iemand een bepaald bedrag schenken of maakt dat niet uit? Hoor. Nou, mensen die meelopen, die, kunnen, die, die vragen om een vrijwillige bijdrage. En betekent dat ieder dat geeft wat eigenlijk bij hem past. En het betekent ook dat mensen heel verbazingwekkend fantastische inzamelingsacties in het land houden en dan uiteindelijk de fondsen daarvan naar het wiel komen brengen. Enig idee, hoe, hoeveel er tot nu toe alles opgehaald? Ik wil het eigenlijk niet weten. Want het, het, het punt is het dat... Het gaat we, langs jou heen? Het gaat eigenlijk een beetje Je steekt het in meen. je zak en dan gooi je het op een gegeven moment gooi je het op een bankrekening? Of? Nou, het wordt inderdaad allemaal uh, netjes, uh, netjes op de bankrekening gezet. En van daaruit is het bestuur wat over de financiën gaat. En die zullen uiteindelijk ook beslissen welke doelen daar direct aan toegekend maar worden. Maar jij staat er dus dag en nacht bij dat wiel ongeveer. Nou, dat lijkt het af en toe wel op. Ja. En zo voelt het wel. Maar het is wel zo dat ik uh, per dag uh, nou, van eigenlijk een, een werkdag daarmee bezig ben. Dat ik op en rond schiphol ben. Dat betekent dat ik s ochtends om half negen de deur uit ga. En dat ik s'avonds om zeven uur weer binnenkom. En uh, mijn lopen is in principe iedere dag... Dus Tussen 10 en 2. En waarom staat dat wiel op Schiphol met al die kerosinedampen? Lijkt mij niet gezond. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het uh, daar voor de hoofdingang dat het eigenlijk nog best wel meevalt. Schiphol is ook wel heel groot qua oppervlakte. En die kerosinedampen die kunnen je? echt wel ontzettend verdunnen. Ja, ik moet zeggen, uh, als het iemand kan weten... dan ben ik het ondertussen wat je daar meekrijgt. Van de reuk en de geur. En het valt reuze mee. Uh, het is zo dat uh, we op Schiphol staan omdat je eigenlijk... Het is de poort van Nederland als het gaat om een internationale uh, uitstraling... die je. Daar hebt. Maar we staan er met één been in het buitenland. En juist dat is het metafoor van de ziekte kanker. De kanker kent namelijk geen grenzen en geen cultuurverschillen. En als je dan op schiphol staat en dat uit wil dragen, dat we dus zeggen het is een internationaal probleem, internationale ziekte, en niemand wordt daarbij uitgesloten, helaas, ja, dan denk ik dat het geen betere plek is om, uh, om dat de mensen mee te geven... als ze naar het buitenland komen of ook als ze naar Nederland komen. Maar je wilt ook dat de mensen gaan lopen. En dan komen mensen aan een driedelig pak... maar die gaan naar de conferentie zus of een congres daar... En die trekken dat pak natuurlijk nooit uit. Nee, dat klopt. En dat is ook niet wat we eigenlijk gedacht of gehoopt hadden. Maar wat we wel zien is dat wel mensen die uh, zulke mensen opkomen halen of weg gaan brengen. Dat ze geïnspireerd raken. Er wordt toch over gesproken. En we zien dat het aantal passanten die op Schiphol zijn is natuurlijk enorm. Hè. Het zijn er 44 miljoen op jaarbasis uh, om, om en nabij. En dat ben ik dan leek om die cijfers te vertellen. Maar rond de 44 miljoen. Uh, betekent toch dat heel veel mensen geïnspireerd raken. En dat meenemen. Er wordt er over gesproken. En wij krijgen later op het back-off. Wat we namelijk ook op Schiphol hebben. Dus ook een back-office. Er is een back-office, inderdaad. Maar we moeten echt aangepakt. Een... aangepakt hè? Ja, nou ja, je moet het wel een beetje. Want ja. uiteindelijk is het zo: als je daar staat, je kunt niet alle vragen zelf beantwoorden. Tijdens het lopen kan ik wel praten, maar je hebt wel mensen nodig om dingen ook te organiseren. dat kun je niet alleen. Nou, eh, komt het misschien ooit een keer voor dat er iemand in een 3 pak komt die zegt: Nou, ik ga meelopen en die loopt dan mee op zijn schoenen? ja dat de gebeurt dan meestal de, het, de, gebeurt nooit, de, het gebeurt nooit het gebeurt wel eens ooit dat zijn mensen die zo enthousiast zijn en zeggen dit had ik altijd al willen doen als ja. kind en nu zie ik dat hier nou dan lopen die mensen tien seconden mee maar het mooie is er zijn wel een aantal mensen die ook vanuit de spontaniteit gewoon gezegd hebben ehm, ik ik loop maar ik kom terug ja, en dan zonder we 3 driedelig pak. En wat wel heel mooi was, dat is uh, de laatste man die uh, stond te wachten op zijn vrouw. Die zou uit Zuid-Afrika aankomen. vliegtuig was vertraagd uh, met een halve dag. En die man zegt, ja, ik kom uit het, uh, uit het zuiden van het land. Ik, uh, ik moet hier op Schiphol verblijven, dus wat ga ik doen? En toen is hij even een kopje koffie gaan drinken en uh, had hij een broodje gegeten. En ergens in de shop had hij een paar loopschoenen gekocht en een broek. Hij heeft uiteindelijk drie uur meegelopen. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische dingen. Dat je gewoon ziet dat mensen er wel geïnspireerd door raken. Dit is niet je eerste project om aan te vragen voor kanker. Je hebt in 2006, zoals ik al zei, eh, elke dag een marathon gelopen. Achter elkaar door. Van Athene ongeveer naar, naar Nederland. Nou ja, het is het, uiteindelijk was het vanuit Nederland naar Athene en weer terug. En uiteindelijk door 14 landen eh, 365 dagen onderweg geweest. En ja, dat is natuurlijk een hele, een hele rit. En, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, maar het lijkt ook nu een beetje dat het alleen maar om het lopen zou gaan. En lopen is in dit geval eigenlijk alleen maar een metafoor geweest... als aanleiding waarom ik ben gaan lopen. Maar dat is toch niet gezond? Elke dag een marathon. Nou ja, dat blijkt. Je ziet dat ik hier nog, uh, nog heel fris en fruitig oh, zit dat me als mee, het he. maar, gaat. Het <laughs> kan toch niet gezond zijn of wel? Nou, ik heb wel een team van artsen om me heen en specialisten en fysiotherapeuten. Die, die rijden achter je ja. leiden. Nou, en nee. Een soort bezemwagen. Nee, maar ik had, toen ik in, door Europa liep in 2006, 2007, had ik om de zes weken ergens een, een steunpunt. Waar ik dus uh, fysiek gecontroleerd werd op, uh, nou, ja, op alle... ...functionele delen van het lichaam. En hoe ging dat dan? Na 42 kilometer en 195 meter moest je stoppen... ...en er was geen hotel en dan je um, opslaan? Daar komt het bijna op neer. <lacht> nee, het was zo dat uh, we waren met drie mensen onderweg. Ja. Erik, mijn broer, die was mee. Die was de, de chauffeur van de camper... ...en uh, de, de sportmasseur en de kok... En Monique, een hele goede vriendin, zij fietste mee. En zij zorgde ervoor dat dan daar waar ik was, dat ze ook zorgde dat ze drank aan kon geven. Want ja, dat kun je niet allemaal meesjouwen. Als je 42 kilometer loopt, dan heb je ongeveer 3 tot 4 liter vocht nodig. En ze zorgde ook voor de routeplanning. Nou, en uiteindelijk waren wij met z'n drieën... zijn we een jaar lang onderweg geweest in een camper... om uiteindelijk het doel, hè, het beter leven met kanker ook internationaal uit te dragen. Want daar was het, het om bedoeld. is eigenlijk ontstaan op het moment dat je van te horen kreeg... dat ze echt ongeneeslijk ziek was. Ja, dan gaan we terug naar 2004. Toen uh, juni 2004. Toen werd Elise, zo heette mijn vriendin... Uh, werd kanker geconstateerd, longkanker. En in die periode had ik een, een eigen bedrijf. Ik heb toen mijn bedrijf verkocht. Zodra dat ik wist dat, ja, dat ze ziek was... En uh, die periode hebben we eigenlijk samen doorgebracht... met de hoop dat ze weer beter zou worden. Je ging op reis? Uh, uiteindelijk zijn we ook op reis geweest. Het is niet zo dat we alleen maar thuis op de bank zaten... en uh, alleen maar treurwillig spelen. Want er zijn ook natuurlijk hele bijzondere en leuke momenten in zo'n ziekteproces... Uh, die je probeert om met elkaar door te brengen. Nou, en in die periode heeft ze ook aan mij gevraagd... Van wat zou je doen als ik zou overlijden? En daar schrok ik wel een beetje van, van die vraag... En toen heb ik gezegd, als het echt zo zou zijn, Elise, dat je komt te overlijden... dan wil ik iets doen voor mensen die met de ziekte kanker te maken hebben of krijgen. En ja, was er toen al meteen het idee van een kraamangels rondlopen? Nou, dit, dit, toen vroeg ze, hè, wat, wat, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat aanpakken? Er zijn honderdduizend mogelijkheden. En Ik zei, nou, ik denk wel door middel van sport. Sport verbroedert en dat is iets wat wel heel erg goed bij mij past. En nou, uiteindelijk hebben we toen... Eh, en uh, gezegd van ja, wat voor sport, hè? gaat het uh, hardlopen worden? Gaat het fietsen worden? En toen zei ze: Lopen zeker. Ik zei, ja, dat zou zo maar kunnen. En zo hebben we wat, uh, kreeg ik wat handreikingen van de. En toen zei ze: Waarom doe je niet mee aan de Europa Run? En een fantastische loop. waar ongeveer 10.000 mensen jaarlijks bij betrokken zijn, van Parijs naar Rotterdam. Mm -hmm ook om geld in te zamelen voor dezelfde doel... Voor, voor mensen die met kanker te maken hebben... om die een beter leven te gunnen en te ondersteunen. Maar jij wilde gewoon verder. En ik wilde verder. En uiteindelijk... Maar dat, dat ontstond een beetje in het gesprek. Dus toen zei ze van... Waarom loop je dan niet, als, je, als je dat niet doet, waarom loop je dan niet naar, naar München... waar we gewoond hadden? En terwijl ik daarover aan het denken was, toen zei ze... Of naar Athene misschien. Want het was het jaar 2004, het jaar van de Olympische Spelen. Ja. En ja, dat... Uh, is uiteindelijk uh, erop uh, op En vond je dat, dat, dat ik zei... een verplichting? Nee, nee, nee. Want toen uiteindelijk zei ik, als ik naar de tenen loop, loop ik ook terug. En toen hebben we de kaart erbij gepakt van Europa. En uiteindelijk dus uh, 365 dagen van gemaakt. En toen zei Elise, nou, ik vind het een geweldig idee en ik zie het je nog doen ook. Huh? Hoe, hoe zou ze dat kunnen zien? Maar ze, we moesten er wel om lachen. En toen zei ze: laten we twee dingen afspreken. Voet het niet als een verplichting. En doe er ook geen belofte over. Nou, en zoals ik hier nu zit, dat is ondertussen zeven jaar later. Want in 2005 is hij overleden, eh, kan ik zeggen, voelt het enorm goed en heb ik dat ook nooit zo gevoeld. Richard Botrom blijf nog even zitten. Ik praat zo met je verder met mogelijk ook vragen van mensen die thuis luisteren. Tot twaalf uur een blik in de webwereld van Dolf Jansen en een debat over de vraag of de reiziger nog, nog meer bezuinigingen in het openbaar vervoer aan kan. De hoofdpunten van het nieuws met Doorald Megens: Radio 1. Het NOS Journaal. Iran heeft Nederland beschuldigd van steun aan terroristen. Nederland zou terreurgroepen steunen die verantwoordelijk zijn voor 12.000 moorden. Gedoeld wordt op de Volksmoedjahedin, een gewelddadige Iraanse verzetsbeweging... waarvan leden als vluchtelingen in West-Europa leven. Die opmerkingen volgen na de Nederlandse kritiek op de executie van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami. Nieuws van de VARA. Kees Corvinus stopt per direct als voorzitter van de VARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is... als er in de komende tijd gepraat wordt over een fusie tussen VARA en BNN. Corvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op. Hij overweegt een terugkeer in de advocatuur. Het aantal faillissementen van bedrijven was in 2010 nog steeds erg hoog... blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen er ruim 6000 bedrijven failliet. Dat is 10% minder dan in 2009... Maar nog altijd wel een van de hoogste aantallen faillissementen ooit. Vooral de bouw en de horeca zijn hard getroffen. En het bureau kredietregistratie wil ervoor zorgen dat mensen via internet kunnen zien hoeveel schulden ze hebben. Nu kunnen mensen dat opvragen via een bank. Maar dan moeten ze zich daar eerst legitimeren en allerlei formulieren invullen. Als er nou een proef met internet lukt, dan wordt het systeem eind dit jaar ingevoerd, zegt BKR. Dat is over de hoofdpunt uit het nieuws. B Verkeersinformatie. Er staan twee files, één op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij Dordrecht Centrum, 2 kilometer. En verder een lange file op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven, 7 kilometer. Uh, daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is bij Beeldhoven de linkerrijstrook dicht. Vara, Radio 1, de met Felix Meerders. Tot 12 uur nog 8% van de jongeren heeft wel eens afgesproken met iemand die ze op internet hebben ontmoet. Deskundigen vinden dat zorgelijk, in de tijdgeest. En openbaar vervoer, daarop mag niet meer bezuinigd worden, vindt de PvdA. Maar het CDA is niet te vermeurmen, over een kwartier het Joop-debat. We gaan nog even door met Richard Botram. Hij is marathonloper en initiatiefnemer van de Wheel of Energy. Dat is een echt groot loopwiel. Enorm groot. Staat voor Schiphol. Daar kunnen mensen in lopen met z'n drieën tegelijk. Hij loopt elke dag een marathon. Hij zit nu even hier, dus het wordt wat later vandaag, denk ik. Ja, inderdaad. Ik zal vanmiddag gaan lopen. Dus zodra dat ik, dat ik weer op Amsterdam op Schiphol arriveer... dan trek ik mijn verdere loopspullen aan... en dan, dan ga ik mijn marathon van 42 kilometer lopen. En op het moment dat ik nou wil lopen, dan ga ik daar naartoe... en dan stap ik gewoon aan dat ding? Nou, dan kun je je aanmelden via de website. Dan je moet je wel je, eerst aanmelden. Ja, dat is wel het handigste ook voor jezelf dat je even weet... omdat er maar drie mensen tegelijk kunnen lopen... dan kun je op de website even de tijd reserveren wat bij je past... En van daaruit krijg je alle instructies om naar het wiel te komen. En ja, dat kan rennen... op www.wheelofenergy.org. Voor degenen die het niet gehoord hebben... Dus, uh, het is een initiatief om te strijden tegen kanker. Uh, geld in te zamelen voor die strijd. Maar er zijn er meerdere initiatieven. Bijvoorbeeld Alpe du 6. Dan fietsen ze zes keer de du op, op één dag. Ja, een geweldig initiatief. Waarom niet die, een samenbundeling van al deze initiatieven? Nou, dat lijkt dat er geen samenwerking of geen bundeling is. Maar achter de schermen gebeuren er ontzettend veel dingen op dit moment. Er is wel een kentering gaande, omdat iedereen die uh, zich inzet... Nou, iedereen is wel een heel groot woord. Maar heel veel mensen die hiermee bezig zijn om een goed doel... Uh, omtrent de bewustwording van kanker en geld in te zamelen... Uh, dat ze toch achter de schermen wel de handen ineens slaan. En we zijn ook met uh, de organisatie van Alpen d'Usses bezig... om te kijken dat we daar op een ludieke wijze dat ook naar buiten kunnen brengen... om te laten zien dat we echt wel samenwerken. Maar dat kost eventjes tijd. Dus uh, dat komt dit jaar nog wel in de picture, hopelijk. Even terug naar het verhaal van Elise en jou. Jullie waren samen in Australië. Toen merkte Elise dat het opnieuw niet goed met haar ging. En jullie zouden gaan trouwen. Klopt inderdaad. We zouden uh, op uh, 25 maart 2005 gaan trouwen. En uiteindelijk is op uh, 21 maart is overleden. Dus uh, uiteindelijk betekende dat dat de trouwdag een rouwdag is geworden op dat moment. En ja, dan zie je eigenlijk hoe raar dat het kan lopen... wat de grilligheid is van zo'n ziekte. En misschien is dat ook wel... Um, nou, niet misschien. Dat is eigenlijk de enige reden waarvan uh, ik zeg... daardoor ben ik geraakt. Dat je denkt dat je je toekomst kunt voorspellen, dat je je toekomst kunt beheersen... maar dat eigenlijk dat je niet eens weet wat er over een uur te gebeuren staat in je leven. En die bewustwording betekent dat je nog heel veel mag hopen... maar als je iets verwacht en het gebeurt niet, ben je teleurgesteld. Dus het betekent dat dat ook de hoop is... Die, die mensen die met de ziekte kanker te maken hebben... en hun naasten een beter leven willen geven om te zeggen... ook nu is het belangrijk om te leven. En ook nu schijnt de zon en als je hem niet ziet schijnen... vandaag misschien niet, maar morgen weer wel. En door dat lopen denk je nog elke dag aan haar. Maar waarschijnlijk ook aan je nieuwe gezin. Ja, dat is het, zeker, zeker. Natuurlijk denk ik eh, regelmatig aan Elise. Maar het zou natuurlijk een hele rare zinspeling van de natuur zijn... als, als, als er bij wijze van spreken nog zo zijn. Ik weet dat dat een deel van mijn leven was. Maar ik ben een hele gelukkige vader en ben gelukkig getrouwd. En het is ook fantastisch dat je een, een nieuwe relatie kunt en mag, mag vinden. Hè? Dat het leven ook gelukkig doorgaat. En ja, dat je dan een dochtertje hebt van zeven maanden, Myrthe. Ja, dat is uh, iedere dag heel prettig thuiskomen, kan ik zeggen. Ik doe altijd mijn best om voor zeven uur thuis te zijn... dat ik ze zelf nog even in bed mag leggen. Richard Bottrom, hartelijk dank en heel veel succes ermee. Dank u wel. Tijdgeest. Collega en cabaretier Dolf Jansen grondt ons straks een blik in zijn webwereld. Eerst kinderen die nog steeds te veel persoonlijke gegevens delen... via Facebook, Hives en MSN. Daarom staat deze tweede dinsdag in februari in het teken van veilig Internet. Simone Wijmans blogt over sociale media. In heel Europa wordt vandaag aandacht gevraagd voor veilig internet voor kinderen. Het is namelijk Safer Internet Day. Want wat blijkt, keer op keer delen kinderen gegevens die ze beter voor zichzelf kunnen houden. Dat vertelt Marjolein Bondhuis, programmamanager van Digivaardig Digibewust. Dat is de organisator van Safer Internet Day in Nederland. Het, het is toch zo dat we vaak te gemakkelijk zijn in het prijsgeven van onze persoonsgegevens. We zijn heel makkelijk geneigd om er van alles in te vullen. Jongeren helemaal, die zijn heel actief, maar die zijn ook wel naïef. He, die zijn heel erg uh, actief op sociale netwerksites... maar die zijn toch ook snel geneigd om uh, het gevoel te hebben... dat de mensen aan de andere kant het ze kennen. Terwijl dat soms misschien nog niet eens zo is. Maar ook mensen die ze wel al kennen... om heel makkelijk toch ja, persoonsgegevens over zichzelf uh, te geven. Om aandacht te vragen voor de dag is ook een sportje gemaakt. Boodschap van het sportje? Internet is meer dan een spelletje, het is je leven. Nou, dat sportje benadrukt dus eigenlijk heel erg dat, uh, zeker voor jongeren, die online wereld gewoon helemaal deel uitmaakt van hun dagelijkse bestaan. Daar waar wij als volwassenen nog wel eens de neiging hebben om, om uh, het als twee gescheiden werelden te behandelen, van uh, de echte wereld en die digitale, die online wereld, is dat voor jongeren eigenlijk gewoon één wereld. En uh, zo gedragen ze zich ook. In 25 Europese landen loopt momenteel het onderzoeksproject EU Kids Online. Speciaal voor Safer Internet Day is gekeken naar riskante communicatie van kinderen op internet. Jos de Haan van het Sociaal Cultureel Planbureau is hoofd van de onderzoeksgroep die Nederlandse jongeren heeft ondervraagd. Zo blijkt dat de helft van de onderzochte jongeren zich bij het ontmoeten van vreemden op internet anders voordoet. Uh, nou, op zich hoeft dat niet erg te zijn. Uh, kinderen spelen uh, met hun identiteit en het uh, is ook een, een onderdeel van on hun ontwikkeling. Maar er kunnen natuurlijk uh, wel gevaren ontstaan als kinderen informatie vrijgeven uh, waardoor ze traceerbaar zijn. Uh, waardoor ze uh, in het echte leven contact met mensen leggen die slechte bedoelingen hebben. Aan de onderzochte jongeren is ook gevraagd hoe vaak internetcontact met vreemden leidt tot echt contact. Voor de kinderen in Europa, en we hebben het dan over kinderen in de leeftijd tussen de, 6, de 9 en de 16 jaar, geldt dat 8% wel eens een vreemde ontmoet hebben die ze op internet ontmoet hebben en daarvoor niet kenden. Gegeven uh, de afspraakjes die ze meestal maken in die netwerken wat vrienden van vrienden zijn, uh, vind ik dat toch wel een hoog cijfer. In eerste plaats zijn ik ouders daar uh, verantwoordelijk voor. Ik denk ook dat kinderen van elkaar al uh, heel veel leren. Maar er zit altijd een beetje een kwetsbare groep. En daar zou uh, ja, via allerlei jeugdzorgbureaus misschien meer aandacht aan besteed moeten worden. Of andere partijen die wel directe contact met uh, jongeren hebben. En daar zou je ook aan, aan scholen kunnen denken. Tijdgeest. De webwereld van... Tollef Jansen. 29.000 volgers op Twitter. En uh, zo nu en dan uh, op internet hier en daar. Maar zeker niet heel veel en heel lang. Maar wat is zo nu en dan dan? Eigenlijk zo nu en dan, op het moment dat ik iets tegenkom... of lees, of zie, of hoor... ik denk, van wil ik even iets meer van weten... dan uh, zoek ik het op, dan google ik het, dan klik ik het aan. Ik luister als radio, via internet, onder meer een Amerikaans station. Dat heet Kink, toevallig, net als het Nederlandse station. Maar dan uit uh, Noordwest Amerika. Dat vind ik heel leuk om te luisteren... omdat ik daar muziek hoor die ik uh, nog niet ken. En als ik dan een beentje hoor, ik denk van... hé, hey, uh, goed, uh, bijvoorbeeld American Aquarium... bent die nog niet zo bekend is in Nederland... hoor ik een keer een liedje van, ik zoek het op... er blijkt een cd van te zijn... I ain't going to the bar tonight, no, I ain't going to the bar tonight, I ain't going to the bar tonight, cause I heard you were back in town. Uh, kan je zelfs als je wil meteen bestellen of downloaden. Ik ben nog een oude cd-koper, maar uh, dus op die manier, ik hoor iets of ik zie iets, ik lees iets, dan ga ik op internet. Maar uh, uren surfen, uren dingen van een scherm lezen doe ik helemaal niet. Nu heb je ruim 28.000, bijna 29.000 volgers op Twitter. Waar schrijf je over? Ik hoor iets of ik lees iets en daar vind ik iets van... Een uh, paar dagen geleden uh, heeft Berlusconi, uh, beroemde uh, uh, Italiaans leider, heeft Mubarak geprezen. Dan denk ik, van, ah, dat is lekker. Weet je de ene uh, dictator die de andere prijst. Dan schrijf ik dus uh, op Twitter, Berlusconi prijst Mubarak. Het is toch een beetje alsof Imca Marina je liedje goed vindt. Dat is gewoon een gedachte die ik heb. Dat mag een grap zijn, maar dat hoeft niet. Nou, heb je zelf ook een eigen website, dolfjansen.com. Ik zag ook dat je een eigen blog hebt. De afgelopen jaren heb je relatief veel geblogd. Maar de laatste paar maanden valt het een beetje tegen, viel me op. Uh, het is met die site zo, want dit is nog de, de oude versie... Nou, over als het goed is een, een maand, maar het wordt maar maanden beloofd... is hij is geheel uh, vernieuwd en gaat hij er anders uitzien. Dus ik vind het wel een, een medium om mee te communiceren. Wat er, een van de laatste dingen die opstart staat is eind december uh, uh, vrijheid. Dat is, het was het einde van mijn oudejaarsvoorstelling. Het was een statement over vrijheid. Daar was zoveel vraag naar van mensen die ervan uh, hoorden of het zagen... dat ze die tekst wilden hebben. Hetzelfde met gedichten heel vaak. Mensen willen heel vaak de gedichten lezen. Wacht, jij? Dit strand is als een zandbak, maar dan kinderloos en koud met hier en daar een dode kwal en stapels doelloos hout. De golven geven kopjes met zo'n schuimkracht als op bier, schelpen prikken in mijn rug, Olief, oh was jij maar hier. Dus er komt er nu een aparte plek op waar ik recent en oudere gedichten opzet. Dus ik vind dat al die dingen die ik gemaakt heb, zijn toegankelijk voor mensen. Ik heb zoveel geschreven, dat is allemaal ergens. er zijn wat bundels van en zo. Maar het komt allemaal op die site. Dus ik wil wel die site gebruiken om veel meer naar buiten te brengen. En ik denk dat ik dan ook geïnspireerd raak om, uh, om meer uh, rechtstreeks naar die site te schrijven. Dus wanneer gaat uh, dolfjansel.com 2.0 uh, online? Nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, nog voor het de Noord-Zuidlijn rijdt en... 2067. Het, nee, het, het Rijksmuseum geopend wordt. En voordat, nee, ik ga er echt vanuit tussen nu en uh, een maand, uh, ruim een maand. Anders dan, dan gaan er echt gewoon ontslagen vallen en klappen. En ik denk vooral ontslagen. Dus Dolfjans.com 2.0 komt eraan en wordt echt zo goed. Ik ben heel benieuwd. Ik ken hem een beetje namelijk. Alle genoemde links staan op de website. Brian Adams deed zijn kunstje voor miljoenen, misschien wel miljarden, tijdens de Olympische Spelen. De opening in Vancouver 2010.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 one flame, weet je wel. Die, die vlam die dan wordt aangestoken. En dan over de hele wereld gaat uiteindelijk naar De gids.fm collega en uh, presentator Francisco van Jolen zit bij mij... in zijn hoedanigheid als internetjournalist. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt de ontwikkelingen van Wikileaks op de voet. Is er nog nieuws? Nou, het, op de voet. Het, het proces is een kwartier geleden begonnen. Het proces tegen Julian, Julian Assange, Assange. de tweede dag. In, of die wel of niet uitgeleverd gaat worden aan Zweden. En er is nog helemaal niks over bekend. Over wat er nu gebeurt. Ze zijn naar binnen gegaan. Verder dus, ook helemaal niks over Wikileaks? Nou ja, alles wat gisteren al in het nieuws was. Wat wel weer bijzonder is, waar ik me toch over blijf verbazen. We hebben het natuurlijk allemaal alleen maar over de grote dingen. Hè. De, de, de, de Tunesië... Um, Afghanistan, Egypte, de hele rat. Maar er zijn toch zoveel kleine dingetjes. Zoals bijvoorbeeld nu in Finland. Dat je ziet dan toch dat de voorzitter van het parlement... daar wordt nu een onderzoek naar ingesteld. Waarom? Omdat hij gewoon tegen de Amerikanen heeft verteld... over een gesprek tussen Poetin en de president van Finland. Ja, en dan zie je toch dat er toch wel... Dit, eigenlijk op dat soort dingen heel veel gebeurd heeft Want politici die een wit voetje willen halen bij de Amerikanen... die even gaan vertellen wat ze willen. En je ziet dat die Amerikanen zo al hun informatie vergaren. Nou, dat komt hier nu naar buiten. En nu wordt er onderzoek tegen me ingesteld. Want dan mag je natuurlijk helemaal niet... Denk, tenminste, dat is het vermoeden dat je dat niet mag doen. Een ander lek dus. Ja, maar dat zijn kleine dingetjes. En dat is volgens mij wel met Wikileaks aan de hand. Dat zie je over de hele wereld. Zie je dat gebeuren van dat er op plaatselijk gebied... allemaal dit soort dingen naar boven komen. Tijd voor het debat. Joop.nl is namelijk de opinie- en site van de VARA en we discussiëren regelmatig over een opiniestuk op die website. Wat is het onderwerp vandaag, van Francesco Willem, de baas van die site? Namelijk? Ja, Jacques Monas, die is uh, PvdA-kamerlid, die schreef een artikel waarin hij oproept om te stoppen met het bezuinigen en het privatiseren van het openbaar vervoer. Meneer Monash, goedemorgen. Goedemorgen. Moeten er moeten nu eenmaal miljarden worden bezuinigd. Waarom dan niet op het openbaar vervoer? Nou kijk, dit is een, een standpunt wat de Kamer al in de vorige periode had. En wat wij zeggen is van, kijk, in die, in die G3... dat zijn de Amsterdam, Den Haag en Rotterdam... Ga daar nou niet het openbaar vervoer bezuinigen. We zien al bij NS en ProRail hoe, wat voor, hoe ontzettend moeilijk dat is. Dat eigenlijk is iedereen het erover eens. Het is toch een slechte beslissing geweest. En nu wil het kabinet dit gewoon ook in de drie grote steden gaan invoeren. Dat betekent dat er heel veel lijnen gaan verdwijnen. VVD-wethouder uh, Liebesen in, in Amsterdam... die zegt dat betekent een derde van het aanbod in Amsterdam gaat, uh, gaat verdwijnen. VVD-burgemeester van Aertien in in Den Haag zegt, doe dit niet, dit gaat ten koste van het openbaar vervoer. Dit leidt tot chaos, dus het lijkt ons heel verstandig om dat niet te doen. En dat, dat ziet u dus allemaal gebeuren. En dat betekent dat de openbaar vervoer benutter dat hij daar de dupe van is. En dat wordt uh, hetzelfde als met de trein. Ja, uh, je, je, kijk, prijsstijgingen zijn niet uit uh, te sluiten. Reizigers zullen langer onderweg zijn. Dienstregelingen gaan niet op elkaar aansluiten. Want één bedrijf gaat de metro doen en dan gaat er weer een ander bedrijf de tram doen. En dan gaat er weer een ander bedrijf die mag het spoor gaan onderhouden. Nou, die verhalen kennen we nu wel. Uh, het eind van het liedje is dat er een twee of drie grote internationale bedrijven in Nederland nog het, uh, het openbaar vervoer gaan bepalen. Dat heeft niet zoveel met marktwerking te maken. Je ziet ook dat op een gegeven moment bedrijven niet eens met elkaar gaan concurreren. Het gaat vrij goed. Er is ook al veel bezuinigd de afgelopen jaren. De minister die heeft al toegegeven dat ze zich eigenlijk, dit kabinet zich bezint op... of berust op, op cijfers die in het verleden al gehaald zijn. Er is al heel veel bezuinigd. Ja, en nu, nu zitten ze opeens te kijken, waar haal ik dat geld vandaan? Nou, VVD-wethouders, veel van hen hebben dat in hun portefeuille in die drie steden. Die zeggen ook, het ja, is helemaal niet te halen. Tenzij inderdaad, gewoon een derde van het openbaar vervoer aanbod... Dat, dat lijkt mij heel onverstandig. Meneer Havenkamp is Kamerlid van de regeringspartij CDA. Meneer Havenkamp, u zit daar naast uh, meneer Monash... in datzelfde torentje in Den Haag. Is het wel verantwoord dat zo'n groot deel van het openbaar vervoer... verdwijnt door de bezuinigingen? Nou, dat was het verdwijnt nog niet. En meneer Monash haalt het voorbeeld aan van de, van de NS. Kijk, en wij zeggen, laat de klant eens uh, spreken. En als je dan ook ziet de cijfers die de NS geboekt heeft... in 2001 was nog maar 45% zo tevreden dat ze een 7% of hoger gaven... En in 2010 was dat al 75% van de reizigers. Dus heel veel reizigers hebben gezegd... een NS die efficiënter werkt... is een NS waar wij tevreden over zijn. En uh, wij zeggen van... Nou, die tevredenheid willen wij ook de reizigers in de grote steden geven. Maar u gaat bezuinigen om uh, de klant te laten spreken? Nee, nou, het zijn twee dingen die door elkaar uh, lopen. De ene is van... Uh, wij zeggen er moet een openbare aanbesteding uh, plaatsvinden. En dat geldt ook voor de andere streekvervoersbedrijven. En dat betekent dat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... Uh, andere vervoersbedrijven met de tram en de bus kunnen gaan rijden? Kunnen gaan rijden. Kijk, het is nog niet dat het gaat gebeuren. Wat wij alleen zeggen is... Van het stadsbestuur moet eens goed opschrijven... wat willen wij nu eigenlijk aan openbaar vervoer? Hoeveel belastinggeld willen wij daaraan uitgeven? En dan kunnen vervolgens partijen daarop bieden dat. Hè. Dat gebeurt ook al bijvoorbeeld in Limburg of in Groningen. Uh, wij vinden dat moet ook in de grote steden gebeuren. Maar nu uh, zegt meneer Monash... het gaat ten koste van het openbaar vervoer. Dat gaat ten koste van lijnen die verdwijnen. Een derde uh, van, uh, van alle lijnen die verdwijnen in die grote steden. En dat zeggen ook VVD-wethouders... en het zegt ook een VVD-burgemeester. Ja, alleen wij zeggen dat dat hoeft niet automatisch het geval te zijn. Je ziet dat in heel veel plekken waar uh, aanbesteed is, er uh, efficiëntie is, uh, is geboekt. Uh, sommige plekken is dat zelfs uh, 33% uh, uh, geweest. Waar heeft u het dan over? Nou, bijvoorbeeld de regio's rondom de stad, hè, waar al die aanbesteding heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Alleen, en, en daar zijn we wel eerlijk in, waar we dus in het verleden zeiden... nou, die 33% efficiëntie die dan geboekt wordt... Uh, die kan dan uh, eventueel ingezet worden in ander openbaar vervoer. Zeggen we nee, uh, nu, uh, omdat we met elkaar een taakstelling hebben van 18 miljard... zeggen wij, op een miljard moet er ongeveer 120 miljoen bezuinigd worden. Dat bedrag halen we terug. Dus waar 33% efficiëntie geboekt kan worden, nemen we genoegen met ongeveer 10%. Maar u gaat al van tevoren uit van 10%. Ja, omdat de cijfers dat ook duidelijk onderbouwen. De cijfers laten ook zien, Tweenstra en Gudde heeft daar een rapport over uitgebracht. Dat er bijvoorbeeld 33% rondom de stad mogelijk was. Dat er gemiddeld 20% bespaard kan worden. Als je slim nadenkt over wat je wel en wat je niet wil. En bijvoorbeeld in mijn dorp heeft ook een aanbesteding plaatsgevonden. Waar woont u? Ik woon in Nedersenberg. Uh, nou, daar kwam vroeger een hele grote bus langs. Uh, nu komt er een kleiner busje langs. Dat, uh, dat soort slimmigheden zorgen ervoor dat je efficiënter kunt gaan werken. En wij vinden waar dat in de regio's gebeurt, dat het ook in de stad moet kunnen. Stapt u wel eens op die bus? Ik stap wel eens op die bus. Juist Nooit. komt. Jawel, jawel, jawel, jawel. Want nee, daar geloof was, ik niks van. Nee, er was juist een hele discussie over de over chipkaarten. Die zult dus ook niet zijn ontgaan. Nee, maar ik dacht, laat ik nou een over... keertje ik, met die bus ik, rijden. Nou, <laughs> zeker nog, ik heb een aantal keren met die bus gezeten. Gewoon eens dus om te kijken hoeveel mensen nog gebruik maken van een hun strippenkaart. Hun, hun over chipkaart. Want je hoort dat toch uiteindelijk zelf ook verstand van te hebben als je er al. Uh, nee, niet maar in als ik vangt. hoor je helemaal niet meer. 33% efficiëntie is te behalen. Ik wacht netjes op mijn beurt, meneer Meurders. En ik ken u als een goed gespreksleider. Ja, dank u. Ja, Nee, kijk, het punt is een beetje dat die efficiëntiewinst is al lang ingetrokken. Boekt. Die is al lang gehaald. Er is de afgelopen vier, vijf jaar. Maar niet eh, in de grote steden. Ja, zelf. ja, wel in grote steden. Het rapport waar mijn collega naar verwijst van Twijstra en Gundige, geeft het ook aan. Het is de afgelopen we hebben we weer een jaren. rapport die bij de heren anders in Nou ja, het, zelfs de minister geeft dat toe. Die zegt, eh, die is, moet op, opnieuw op zoek naar om dat geld te vinden. En daarom zeggen al die, ook al die VVD-collega's in die steden. van ja, doe dat nou niet. Want we hebben dat geld al lang bezuinigd. Het kan niet efficiënter. Eh, natuurlijk kan je altijd blijven zoeken, dat is ook heel goed. Maar het GVB is al lang geen gemeentebedrijf meer in, in Amsterdam. Dat is al helemaal verzelfstandig. Dus die zijn voortdurend bezig, hoe kan het beter en zuiniger... en toch betaalbaar en goed openbaar vervoer hebben. Maar u dus zegt, dat er is dus bedrag... marktwerking in Amsterdam. Nou, ja, er, er, er is natuurlijk heel goed om de drukte op te houden. Dat is één. Het, het tweede, ja, met, met alle respect voor Nederhorst en Berg. Het is een prachtig dorp. En ik kan me voorstellen dat de heer Havenkamp... U rijdt wel eens met, heel dus veel met die bus? Ja, ik ga met de bus en ook met de, met de trein. Maar dat is natuurlijk onvergelijkbaar met een, met een dienstregeling... waar metro's, bussen en trams op elkaar moeten aansluiten. Waar een onderhoud moet plaatsvinden aan sporenrails Dat is natuurlijk volstrekt. Direct onvergelijkbaar. En dat is nou net het punt geweest. Die drie grote steden hebben zo'n totaal ander ver vervoersaanbod. Doe dat daar nou niet. Want we weten dat A, er geen marktwerking overblijft op den duur. En twee, tweede dat alleen maar het aanbod zal gaan verslechteren. Meneer Havenkamp, het wordt een puinbak. Nou ja, ik heb dus meer vertrouwen eh, dan de heer Monash... in de aanbestedingskwaliteiten van de grote steden. Kijk, in andere regio's is er ook gezegd... we moeten een trein en een bus op elkaar laten uh, aan, aansluiten. Uh, wij denken dat dat, uh, dat, dat kan. Uh, sterker nog, in andere regio's, in, in Europa, gebeurt het ook. Hè, dat men zegt van, well, laten we naar kijken. En wat ons betreft is het dus niet gezegd... dat het GVB het niet mag gaan doen. En net zoals de NS uiteindelijk de aanbesteding heeft gewonnen op het spoor... en heeft laten zien dat ze de klanttevredenheid van 45% konden laten groeien... naar 75%. Maar wij vinden wel dat het GVDB eerst moet bewijzen dat zij de beste partij zijn voor het openbaar voeren. Volgens mij heeft u dus, nog niet zo lang ge... in de Tweede Kamer... met elkaar gesproken over de NS en over ProRail. Meneer Murders En over sneeuw. En over, de de en over informeren van reizigers. Nee, dat, dat, dat klopt, meneer Meurders. Alleen het is natuurlijk wel makkelijk om op een incident te gaan, uh, gaan schieten. Uh, daarom heb ik juist even de cijfers gepakt vanaf 2001 tot en met 2010. Een belangrijke verandering daar is ook bijvoorbeeld de klantgerichtheid van het personeel. Waar in 2001 dat nog maar 51% was. Is dat nu 62% geworden? Ja, dat zijn allerlei cijfers die objectief gemeten zijn. En wij zeggen, nou, als het dus lukt bij NNS. En NS die zo onder vuur heeft gelegen de laatste tijd. dan moet het ook lukken bij het GVB. Moet het ook lukken bij de RET en bij de HTM. Maar je vertrouwen, meneer Moeners? Nee, kijk. Ik moet luisteren. Een van de dingen die de minister nu aan het doen is. van die reizigersinformatie moet weer in één hand komen. En dat is nu helemaal verspreid uh, op het spoor. Wat, wat het CDA voorstelt is. nee, dat gaan we weer versnipperen. Dat gaat weer naar al die bedrijven die straks door die stad moeten gaan, gaan reizen. Wij zeggen, houd het nou in één hand. Ik geef een voorbeeld uit Rotterdam. Daar zegt het RET kijk, laat ons nou de regie voeren. Laat ons nou bepalen uh, hoe die dienstregeling eruit moet zien. En dan kan het, be kan het best wel zijn dat een deel van het busvervoer aanbesteed wordt. Wij willen de helft van het busvervoer doen om, om zaken te kunnen garanderen. En dan de andere helft, dat mag Arriva doen of Connection, onder onze regie, dan, kunnen, dan is de dienstregeling sluitend. Dan wordt iedereen geprikkeld om zo goed mogelijk en tegen een laag, zo laag mogelijk tarief dat openbaar vervoer aan te bieden. Maar dan is het wel duidelijk voor de reiziger uh, hoe de dienstregeling eruit ziet. Dan gaan we niet die, al die problemen die er nu ontstaan zitten tussen NS en Pro de stad binnenbrengen. Laten we nou voor dat soort constructies kiezen. Daar is iedereen bij gebaat. In plaats van weer die chaos die er dus op de spoor is ontstaan. Francisco, nu... wat vinden ze op Joop.nl? Nou, in Joop wordt het een klassieke links-rechts discussie. Links wordt, eh, openbaar vervoer wordt gezien als links. Hè, en voor privatisering zijn als rechts. En er worden natuurlijk veel voorbeelden genoemd. Het mooie, een tweetje is een VVD-lezer die zegt van... Eh, kijk eens naar New York, Parijs als Moskou. Hè, daar eh, hebben ze helemaal geen overheidsdiensten. aan de, uh, Dat is niet waar. Dus ik, heb gewoond, ik heb in Moskou gewoond. in Moskou dus gewoond. Het is gewoon wordt, een staatsbedrijf. Dat wordt dus ingekopt door ARRI, die zegt, de drie steden die je noemt, zijn alle drie staatsbedrijven, overheidsdiensten. En dat zou je toch wel denken. Mag ik nog even Het voorbeeld wat de heer Monash nu aanhaalt van Rotterdam. is juist het voorbeeld waar we naartoe willen. Dat je zegt, van nou, laten we kijken waar het efficiënter kan. RET doet zelf dus al een voorstel. van zeggen, nou wij begrijpen best. dat een gedeelte van onze dienstregeling. misschien efficiënter gedaan wordt door een van onze concurrenten. Nou dat zeggen wij, dat is de, uiteindelijk de reiziger het meest bijgebouwd. Dus hier zitten jullie al een beetje op hetzelfde spoor. Ja, ik denk dat wij allebei zo, zo goed mogelijk openbaar vervoer willen. maar wel tegen een gerede, gerichte prijs. Jacques Monage, u steunt de acties tegen de bezuinigingen... en verwacht de verwachte kaalslag van het openbaar vervoer. Over welke acties heeft u het dan? Volgende week, maandag, dinsdag en woensdag... zijn er grote acties in, uh, in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam... Uh, die door uh, onder andere FNV worden ingezet. En daar zullen wij bij aanwezig zijn. En afkomende donderdag is er ook een spoeddebat over in de Tweede Kamer. Jacques Monage van de PvdA en Maarten Havenkamp van het CDA... dank voor deze discussie, Francisco van Hetzelfde. Wat trekt nog de aandacht op televisie vanavond? In Labyrinth wordt de ware liefde onderzocht, alle online daten, chatten en mailen ten spijt... gaat het daarbij om één ding, is er wel of geen klik. Het Zwitsers bedrijf zegt nu die klik te kunnen voorspellen op basis van DNA... Labyrinth onderzoekt of dat waar is om vijf voor half tien op Nederland 2. In close-up de restauratie van het beroemde beeld van Rodin de Denker. Een klusje dat van anderhalf jaar duurde om elf uur op Nederland 3. En Pauw en Witteman Denken vanavond Herman Brood met Bart Chabot. Die schreef een boek over zijn vriend Up on the Hilton Roof. Lunch met Jurgen van den Berg. Gouden Apenstaat wordt vanmiddag uitgereikt. Prijs voor jeugdige mediamakers en een van de genomineerden is tv Jo, Een internet-tv-station van twee 14-jarige jongens. Tot zover. En uh, ik ga maar eens even naar de VARA om eens wat meer achtergronden te vernemen... over het terugtreden van de VARA-voorzitter Kees Covinus. Surf naar de gids.fm. Ga tot morgen. Sport op Radio 1. Linksback met de voorzet. Met het doelpunt. Morgen om 8 uur de vriendschappelijke internant Nederland-Oostenrijk. Wat zal man blij zijn. En West langs de lijn. Morgen van 8 tot 11. En dan gaat die man er toch nog in. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.